8 uur. Het NOS-journaal. Remol Serré. Historisch akkoord over wereldhandel. Celstraf en miljoenenboete voor Amerikaanse bankhandelaar. En VS stuurt presidententrio naar begrafenis Mandela. <middels>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 Volgens de inspectie SZW is nog steeds niet duidelijk hoeveel malafide uitzendbureaus er zijn... en hoeveel buitenlandse arbeiders in Nederland worden uitgebuit. Er waren allerlei maatregelen genomen om misstanden in de branche aan te pakken. Het ministerie van Sociale Zaken stelde vorig jaar dat de helft van alle 12.000 uitzendbureaus niet deugt. Volgens de inspectie is dat niet te bewijzen. De brand in een Zwarmazaak in Bokstel is bedwongen. Een tiental woningen is ontruimd, 30 mensen zijn opgevangen in een buurthuis. De brand werd rond vier uur vannacht ontdekt. Volgens de brandweer gooide een onbekende iets door de ruit van de zaak. Om onderzoek te kunnen doen naar een mogelijke brandstichting... heeft de politie het gebied afgezet. Bij de brand in Bokstel is niemand gewond geraakt. Noord-Korea heeft Amerikaanse toerist Meryl Newman uitgezet. Dat meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Pyongyang zegt hem te hebben vrijgelaten omdat Newman zijn fouten heeft toegegeven en zijn excuses heeft aangeboden. En ook humanitaire redenen speelden een rol. Newman zat vast sinds einds oktober wegens vijandelijkheden tegen de staat. Hij werd na een tiendaagse reis door Noord-Korea op het vliegveld door de politie uit het vliegtuig gehaald. De 85-jarige Newman is naar Peking gevlogen en van daaruit vliegt hij terug naar de VS.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 En dan het weer. Het is overal bewolkt. Af en toe wat regen of wat natte sneeuw. Het wordt 5 tot 9 graden. Ook morgen is het grijs. Loopt de temperatuur iets op naar 8 tot 10 graden. ABB Verkeersinformatie. De N14, de noordelijke randweg van Den Haag, is dicht... na een ongeluk richting Leidschendam. De afsluiting is tussen de afrit Voorschoten en de Zijdwennetunnel. Omrijden is vrij eenvoudig via de Utrechtse baan, de A12.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 Een heel goedemorgen. Met correspondent Ellis van Gelder kijken we vooruit... op de week van nationale rouw in Zuid-Afrika... vanwege het overlijden van Nelson Mandela. De Nederlandse reacties op de WK-loting hebben we al gehoord. Maar wat vinden ze er eigenlijk in Spanje van... dat we een herhaling krijgen van de finale van vier jaar geleden? En de 159 leden van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO... zijn het eens geworden over het eerste wereldwijde vrijhandelsverdrag in 20 jaar. En het wordt een historisch akkoord genoemd. Zo werd het vannacht afgehamerd. It is so We beginnen met de uitzendbranche, want daar is nog een hoop mis mee. En dat terwijl de overheid er sinds enkele jaren van alles aan doet... om fraude en uitbuiting van vooral arbeidsmigranten aan te pakken. Redacteur Jikke Zelstra legde eerder in onze uitzending uit... dat betrokken instanties er een hele dobber aan hebben. Meneer Tunnessen, directeur van Polenadvies. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat zo'n 300 Poolse arbeidsmigranten bij... die op een of andere manier worden uitgebuit. Wat komt u zo al tegen? Nou, dat komt zaken tegen zeg maar van mensen die uh, valse uh, langstroefen krijgen en dan willen ze uh, dat proberen te verhalen bij de uitzendbranche uh, uh, zeg maar of het bureau en dan zeggen ze van ja je krijgt uh, je hebt hier recht op en weet ik van wat voor dingen ze verzinnen en als ze dat naast elkaar leggen dan zeggen we oké okay, je hebt uh, 400 euro in de week krijg je terwijl ze maar 100 euro of 200 euro krijgen uitbetaald en de rest is uh, verstopt in servicekosten of IT-kosten. En er zijn gewoon een aantal uitzendbureaus hier in deze regio die dat allemaal aan de laars lappen. En er worden, en worden gewoon dat... smoesen bedacht eigenlijk om, om, om geld dan uh, af te pakken van die mensen. Ja, dat klopt, ja. Er worden ook geen premies afgedragen. Daar zijn we gisteren achter gekomen, dus er is nog in onderzoek. Dat hebben we ondertussen met de Belastingdienst ook uh, kort gesloten. En die gaat, als het goed is, hopelijk ook een onderzoek starten hiernaar. En als u hoort dat de inspectie niet weet hoeveel uh, malafide uitzendbureau's er zijn... En, en hoeveel arbeidsmigranten er worden uitgebijt... wat denkt u dan? Uh, ja, dat, dat men misschien niet weet dat het uh, zich speelt... en dat ze zich eigenlijk dat het toch op moeten concentreren... en dat het gewoon heel moeilijk is om er uh, een stok achter de deur te krijgen. Wat, wat is zo lastig dan? Het, het onderzoek. Want ja, ze overleggen de langstroken in eerste instantie... Klopt het wel, maar ga je er dupe op in, dan kom je gewoon heel veel misstanden tegen. En dan zijn gewoon langstroken die dan wel eigenlijk overheen komen. Maar daarnaast wordt er gewoon een dubbele boekhouding weerlegd weer door de uitzendbureau's. En die mensen waar het om gaat, die arbeidsmigranten, die, die vechten dat dan wel aan. Dat proberen ze in ieder geval, maar dat lukt eigenlijk nooit. Ja. Die proberen dat aan te vechten eerst bij het uitzendbureau. Nou, dat gaat dan in de vorm van intimidatie. En heel plat platgericht, je moet je mond houden en... Dat gaat, loopt uiteen van mishandelingen en dergelijke en ja, dus nu zijn er ook aangifte Echt fysiek, uh, heen, ja. Ja, fys fysiek. En er zijn ook mensen die zijn echt het ziekenhuis ingeslagen, eventjes gezegd. Zeg maar. maar dan kun je ook aangifte bij de politie doen. Gebeurt dat wel? Die lopen ook. Ja, dat gebeurt wel, ja. En dan, uh, het... dan wordt dat wel aangepakt? Want dan uh, zou je denken, dan moet het voor de inspectie toch duidelijk zijn dat daar niet iets in de haak is. Dat klopt. Dus de, de politie uh, wist hier eigenlijk niets van. Maar nu er dus wel steeds meer aangiftes gaan komen, vind ik wel dat de politie in deze regio goed haar werk doet. De inspectie die weet dat waarschijnlijk nog niet. Dus die is nu ook een onderzoek aan het starten. om er ook een vinger te krijgen. Dat is zouden... heel moeilijk, zeg maar. Ja, wat, wat, wat zou de overheid kunnen doen, denkt u, om dit probleem aan te pakken? Ik denk meer controle op de uitzendbureaus. De pakkans vergroten. Echte. Ja, absoluut. Gewoon meer controle op de, op de administratie. En dat is het uh, volgens ons idee niet. Want nu krijgen uitzendbureaus zo van vast dat ze hun mensen uitbuiten een, een certificaat. Wat stelt het dan voor? Ja, een certificaat dat is iets dat uh, zegt, ik ben een goed uitzendbureau. Maar dat, dat schudt aan alle kanten. Dus dat Daar is een certificaat van niets? Nee, absoluut niet. En dat is wel een uitzendbureau nu hier, zodat ik wil een normering uh, verkrijgen, ook een certificaat. Dat is opgeschort, een groot uitzendbureau. Dat is ook het uitzendbureau wat alles aan de laars lapt. Maar als dat echt vanuit de overheid zou uitgaan, dan zou dat wel kunnen natuurlijk. Als dat echt wordt gecontroleerd, dan kun je als overheid zeggen... dit uitzendbureau is bona fide. Ja, absoluut. Maar ik denk dat de overheid misschien ook niet weet dat het probleem zo groot is. Het wordt onderschat? Het wordt onderschat, denk ik, ja. Dank u wel, meneer Tunnissen, directeur van Polen Advies. Het historisch akkoord werd er vannacht gesloten, terwijl u waarschijnlijk sliep. Voor het eerst in twintig jaar zijn leden van de Wereldhandelsorganisatie het eens geworden over een wereldwijd verdrag. En dat gebeurde op Bali. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was de hele week op het Indonesische eiland. En zij zet de belangrijkste afspraken op een rij. Um, er is afgesproken dat we eerlijke handel krijgen wereldwijd. En dat is goed voor uh, Nederlandse bedrijven, voor multinationals, maar zeer zeker ook voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, een paar, een paar hoofdlijnen zijn uh, versoepeling van de douaneregels. Dat betekent dat procedures goedkoper worden, procedures transparanter worden, heel belangrijk. Er zijn afspraken gemaakt over voedselzekerheid, ontwikkeling van de mogen voedselprogramma's voor hun eigen bevolking blijven houden. Dat mag officieel niet onder de WTO-regels... maar er is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor de komende vier jaar. Dus dat is ook goed nieuws. En er is ook gezegd, exportsubsidies... dat is eigenlijk een instrument voor het verleden. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is... want die elementen bij elkaar... en het feit dat we met 159 landen daar een akkoord over hebben bereikt... betekent goed nieuws... ...en uh, voor de wereld, want eerlijke handel uh, levert uh, voor heel veel mensen banen op en inkomsten op. Dat zijn ook de reacties overal, hè. historisch wordt er genoemd. Is dat ook echt inderdaad, historisch? Het is zeker uh, historisch, dat heeft met twee dingen te maken. Uh, heel veel mensen wereldwijd hebben nu te maken met wereldwijde handel. Uh, veel meer mensen zijn aangesloten zou je kunnen zeggen op de wereldwijde handel. Soms omdat ze van het ene land naar het andere uh, goederen uh, transporteren. Uh, soms uh, omdat ze inderdaad uh, multinational, bij een multinational werken. Dus heel veel mensen worden erdoor geraakt zou je kunnen zeggen op een positieve manier. Ook heel belangrijk omdat heel lang twintig jaar lang eigenlijk ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen toch een beetje tegenover elkaar hebben gestaan in dit soort onderhandelingen. En afgelopen week, dat was heel bijzonder om te zien, is dat onderscheid eigenlijk helemaal weggevallen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ook de verhoudingen op het economisch wereldtoneel veranderd zijn. Brazilië, India zijn grote spelers geworden, uh, Afrikaanse economieën komen zeer op... en al die landen willen natuurlijk ook hun belang uh, vertegenwoordigd zien. En de Westerse landen, uh, zeker ook de Europese Unie... Uh, die willen dat natuurlijk accommoderen... want eerlijke handel is beter voor iedereen. Laten we nog even luisteren naar uh, de directeur Roberto Acevedo uh, van de WTO... want die was uh, echt tot tranen geroerd. We hebben iets heel significant. People Mensen over the wereld... We benefit from the package we have delivered here today. Ja, ook hij was hartstikke blij. Wat heeft nou de doorslag gegeven, denk u, dat het echt is gelukt, dit akkoord? Ik denk dat alle landen zich hebben gerealiseerd... dat uh, willen we zoveel mogelijk welvaart en welzijn brengen... voor zoveel mogelijk mensen... dan kan dat alleen maar als we goede afspraken maken... die wereldwijd gelden. Het kan niet zo zijn dat we alleen maar... bilaterale handelsakkoorden uh, sluiten. We moeten echt ja, met de wereldgemeenschap die afspraken kunnen maken... omdat we, zoals ik al zei, eigenlijk ook allemaal... Uh, ja, aansluiting hebben bij elkaar. Het ene land kan niet uh, zonder het andere. En we realiseren ons ook allemaal dat het niet kan zijn dat in één deel van de wereld de welvaart steeds toeneemt... terwijl in andere delen van de wereld de mensen niet kunnen profiteren. En ik denk dat dat bewustzijn... Plus moet ik zeggen, enorme inzet van Roberto Azevedo... maar ook van de Indonesische handelsminister Kita Liria, want de inzet van hun beiden was ook uh, ja, heel bijzonder te noemen. Ze realiseren zich zeer, komende ook uit die opkomende economieën... wat er op het spel stond. En ze hebben zich echt 24 uur lang uh, de hele week ingezet. Dus uh, de continenten gelden de 160 landen... maar zeker ook deze twee hoofdrolspelers. Al dus minister Ploemen. Het is bijna kwart over acht. U luistert naar het Radio 1-journaal. In Zuid-Afrika natuurlijk veel verdriet, maar ook berusting... na het overlijden van Nelson Mandela, correspondent Ellis van Gelder. De afgelopen dagen stonden er heel veel mensen bij Mandela's huis... in Johannesburg. Staan die er nog steeds? Ja, die staan er nog steeds. En wat je echt uh, ja, vanochtend ziet, omdat het natuurlijk zaterdag is, weekend, dat heel veel ouders hun uh, kinderen meenemen. En uh, vooral die kinderen die leggen tekeningen neer, uh, die leggen briefjes neer en ook beschilderde uh, stenen. Het is ondertussen echt een bloemenzee voor het huis van uh, Mandela. Ja, je ziet ook op de stoep dat ouders aan hun kinderen, vooral de kleinste, uitleggen wie Mandela was. En dat ze ook tegen hun kinderen zeggen van ja, onthoud die man, hij is zo belangrijk voor ons geweest. Dat zou mooi zijn om um te zien ook voor de familie van Mandela. Eh, nou waren er nog wel eens familieleden in opspraak in het verleden. Hoe gaat dat nu met de familie? Ja, nu is het natuurlijk de familie één blok. Uh, ja, er was vooral één kleinzoon van Mandela, Nelson, of Mandela Mandela. Uh, die uh, ja, een paar maanden terug veel in het nieuws was omdat hij het familiegraf had verplaatst. Um, ja, eigenlijk was dat een van de eerste familieleden uh, die nu met de verklaring kwam en die vertelde dat de, de Mandela-familie ja, eigenlijk echt uh, heel erg onder de indruk is van de overweldigende aandacht uh, die ze hebben gekregen uh, internationaal. Uh, en dat ze daar heel veel steun uh, in vinden. Dus tot nu toe, ja, nu in dit moment is natuurlijk de Mandela-familie gewoon echt uh, een uh, solide eenheid. Van alle kanten is er veel lof over Mandela. Zijn er toch ook nog mensen in Zuid-Afrika die kritiek op hem hebben? Of over de aandacht bijvoorbeeld? Nee, ja, eigenlijk heel weinig. Nee, kijk, er zijn wel um, nuances, ook hier in Zuid-Afrika. Het gaat niet alleen maar over uh, Mandela uh, de heilige. Er uh, wordt ook wel gekregen naar, uh, ja, naar dingen die mis zijn gegaan um, in zijn regeerperiode. Uh, maar ja, over het algemeen gaat het natuurlijk wel om wat hij gedaan heeft. En um, ja, die idealen ook wel die hij hoog heeft gehouden. En er wordt ook daar vooral nu over gesproken. Niet zozeer van het verleden wat hij... Heeft hij voor ons gedaan, maar vooral ook kijken ja, naar de toekomst. Wat kunnen wij als Zuid-Afrika daar nog van leren? En nu komt er een week van nationale rouw. Hoe gaat die eruit zien? Uh, ja, vandaag worden op verschillende plekken nog uh, condoliancenregisters uh, geopend. Uh, en morgen is het uh, ja, een dag van reflectie en gebed. Uh, het idee is dat uh, mensen ja, naar een moskee of tempel of kerk gaan... of als ze niet gelovig zijn het thuis doen ja, en toch Mandela gaan uh, overdenken. Uh, dan dinsdag op het programma staat een hele grote herdenkingsdienst hier... in een voetbalstadion in uh, Johannesburg. En dan vanaf woensdag um, wordt uh, Mandela opgebaard uh, in de overheidsgebouwen in Pretoria... voor Drie dagen. Ja, tot slot het einde van het programma. Volgende week zondag de begrafenis op het platteland in de provincie Oostkamer. Waar in ieder geval de Amerikaanse president Obama komt. Um, zijn er al meer namen bekend? Uh, eigenlijk zijn er uh, tot nu toe vooral de namen die bekend zijn uh, uit Amerika. Naast dus de Amerikaanse president Obama uh, ook uh, George W. Bush en uh, Bill Clinton. Bush gaat meereizen met Obama op de Air Force One. We weten nog niet precies wanneer ze aankomen. Ja, en die gastenlijst die zal uh, vandaag heel snel groeien. Natuurlijk ook heel veel uh, ja, Afrikaanse leiders uh, zullen komen. Um, president Mugabe bijvoorbeeld, die heeft uh, vandaag ook uh, de familie gecondoleerd. Die zal waarschijnlijk ook op de lijst willen staan. Wat je hier ziet in Johannesburg en eigenlijk deze hele provincie Gauteng waar Johannesburg ligt... is dat bijna alle autovuurbedrijven en hotels geblokkeerd zijn ja, om ruimte te maken... voor die zee aan wereldleiders en beroemd leden die er allemaal bij willen zijn aan komende week. Correspondent Ellis van Gelder, dankjewel. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. We blijven in Afrika, maar dan over iets heel anders. Want bij gevechten tussen christenen en moslims... in de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangui... zijn in twee dagen zeker 300 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Internationale Rode Kruis. Nadat de president van het land in maart werd afgezet... is het geweld tussen christenen en moslims weer opgeleid. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is Ellen van der Velden... van Artsen zonder Grenzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Medewerkers van het Rode Kruis verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Verwacht u dat ook? Um, maar ja, wat we horen is uh, inderdaad dat hier en daar nog uh, schoten klinken in de, in de stad. Dus ik, uh, dus ik vrees het ook dat het inderdaad nog verder kan oplopen. Ik zag ook uh, gisteren terwijl ik... Uh, um, Terwijl ik onderweg was naar een naar een plek waar, waar mensen zich schuilhielden, zag ik ook nog op diverse plekken uh, dode mensen op de grond liggen die daar al sinds twee dagen lagen. En kunt u die dan helpen? Nee, we richten ons natuurlijk met name op de mensen die leven. En uh, gisteren we waren op een op een plek, dat is een, een grote school. Waar op de grootte van twee voetbalvelden. 5000 mensen zich bevonden. Nou, je kunt je voorstellen dat dan de hygiënische omstandigheden. erbarmelijk zijn. Dus daar gaan we vandaag latrines schrijven. En ook een, een kliniek doen, hè? want uh, dingen als malaria en, en, en kinderziektes. Die, die gaan gewoon door. En zeker als zoveel mensen met elkaar. op een pluitje zitten, dan, uh, dan kan dat heel snel gaan. Dus daar willen we, willen we voorkomen dat het allemaal erger wordt. En u kunt wel uw werk doen, gewoon, is het niet te gevaarlijk? Ja, we kunnen ons werk doen. We zijn in contact met alle, met alle partijen, zoals gebruikelijk voor ons. En dat, dat verschaft genoeg zekerheid om ons werk gewoon te kunnen doen. En nou heeft Frankrijk honderden extra militairen gestuurd. Dat zijn er lang niet genoeg, neem ik aan. Uh, dat weet ik niet. Uh, er waren natuurlijk ook al veel uh, militairen van de, van de omliggende landen. Dus die, die, die, die krachten zullen in ieder geval gebundeld worden. En uh, ja, dan mogen we hopen dat die uh, met elkaar uh, de situatie zover kunnen kalmeren dat we in ieder geval het geweld uh, ophouden. En die zijn er dan inderdaad, en, natuurlijk meer om de rust te herstellen dan om u te helpen? Ja, kijk, uh, wij, wij, wij werken uh, zoveel mogelijk samen met, uh, met, met ongewapende partijen. Uh, en, uh, dus wij zijn nooit, nooit, direct, uh, nooit direct samenwerken met hen natuurlijk wel in contact. Um, um, en yeah, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat zij de rust kunnen herstellen. Ellen van der Velde van Artsen zonder Grenzen, dank u wel. If I ever lose my faith in you. Sting was dat. Door de loting voor het WK voetbal gisteren in Brazilië... moeten we weer tegen Xavi, Iniesta en Piqué. En daardoor kunnen we ons wel revancheren... voor de verloren finale op het WK van 2010. Dat is dan weer het mooie. Maar wat vinden ze er in Spanje eigenlijk van... dat ze weer tegen Oranje moeten, correspondent Jessica van Spengen? Toen ik zelf zat te kijken, toen dacht ik even... Ai, uh, toen ik de loting gisteren hoorde. Um, ook in de zaal hoorde je dat. Hoe was dat in Spanje? Ja, hier noemen ze het een Grupo Peligroso para España. Dus een gevaarlijke groep voor Spanje. Uh, de bondscoach hier had gezegd... laten we hopen dat we de Chilene in ieder geval niet tegenkomen. Nou, dat bleek wel zo te zijn. En de bondscoach had een ander voorgevoel... dat La Roja in de pool misschien wel tegen Nederland zou moeten spelen... en zelfs de eerste wedstrijd. En ja, dat heeft hij dus goed gevoeld. Dus ja, wat je nu hier ziet is overal foto's en, en, en beelden van dat laatste moment... van toen in 2010... Dat uh, Andrés Iniesta dat doelpunt maakt in de 116e minuut. Dus voor veel mensen die er in Nederland nog pijn in de buik van hebben... is het fijn dat ze niet in Spanje wonen in ieder geval. Ja. Want dat wordt hier nu eindeloos herhaald. Ja, ja. En, en, en sowieso, uh, dat was toen, maar het is al 11 jaar geleden... Hè, dat Nederland voor het laatst van Spanje won. Ja, dat uh, is waar. Aan de andere kant, uh, het zou nu een keer kunnen lukken. Kijk, Spanje uh, komt nu met een ploeg die uh, weliswaar ervaren is. Maar um, ja, elkaar goed kent. Maar ook is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. De, de meeste namen zijn gebleven. Uh, en het zijn ook inmiddels ja, sterren, kun je zeggen, van toch wel op leeftijd. Uh, Iniesta, die wordt bijna 30. Uh, Xabi Alonso is al 30. De doelman, Casillas, die is al boven de 30. Uh, het zijn wel allemaal uh, spelers natuurlijk van Barcelona, van Real Madrid... Maar ze zeggen hier, ja Nederland uh, is aan de ene kant een ploeg die het ook moet hebben van een aantal oudere namen. Snijder, Van Persie, Robben. Um, die dan ook al aan het einde van hun carrière zouden zijn. Maar aan de andere kant is er ook veel vernieuwing, onbekende. Dus de bondscoach uh, waarschuwt hier wel dat Nederland ook in de kwalificatie het hartstikke goed heeft gedaan. Dus dat het een uh, flinke dobber wordt om zo te beginnen. Maar je zei het aan het begin al, uh, Chili vreest hij dus eigenlijk nog meer, als ik jou goed begrijp. Ja, daar was aanvankelijk wat vrees voor. Kijk, de ploeg wordt gezien als sterk, snel, onberekenbaar. En er zijn natuurlijk ook een aantal namen die ze hier ook kennen. Bijvoorbeeld Alexis Sanchez die hier bij ja, Barcelona, Barcelona speelt. Nee. Maar ook Vidal van Juventus wordt toch wel een beetje gevreesd. Australië. Nou, daar maken ze zich um, ja, toch duidelijk echt wat minder druk over. En de bondscoach zei ook, nou ja, we beginnen tegen Nederland. Dat is eigenlijk een goede warming-up. Een sterke ploeg om mee te beginnen, dat is alleen maar goed voor de concentratie. Dankjewel, correspondent Jessica van Spengen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal. Zometeen natuurlijk de nieuwshow, de Tros Nieuwshow. En daar gaan ze het onder meer hebben over dementie. En uh, over de vraag, hoe schrijf je een goede necrologie? Dat is zo met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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De 159 leden van de wereldhandelsorganisatie WTO zijn het eens geworden... over het eerste wereldwijde vrijhandelsverdrag in 20 jaar. Dat verdrag kan de wereldeconomie honderden miljarden dollars... en 20 miljoen banen opleveren. Analisten spreken dan ook van een historisch akkoord.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 Volgens de inspectie SZW is nog steeds niet duidelijk hoeveel malafide uitzendbureaus er zijn en hoeveel buitenlandse arbeiders worden uitgebuit. Er zijn allerlei maatregelen genomen om misstanden in de branche aan te pakken, zoals de inzet van een speciaal team, maar toch wordt er nog steeds op grote schaal gefraudeerd. Het ministerie van Sociale Zaken stelde vorig jaar dat de helft van alle 12.000 uitzendbureaus niet deugt. Volgens de inspectie is dat niet te bewijzen. En prinses Amalia viert vandaag haar tiende verjaardag. De verjaardag van de prinses is gisteren al feestelijk gevierd in de Gotische zaal van de Raad van State. De Marinierskapel gaf daar het speciale Prinses van Oranje-concert. Bij dat concert waren 50 leerlingen van basisschool Catharina Amalia uit Den Haag aanwezig. En dat waren de hoofdpunten. ANB-verkeersinformatie. De noordelijke randweg van Den Haag is dicht, de N14. Er is een ongeluk gebeurd op de rijbaan richting Leidschendam. De afsluiting is tussen de afrit Voorschoten en de Zijdwindentunnel. Het levert niet heel veel file op, want omrijden is vrij eenvoudig via de Utrechtse baan. Dit is Radio 1. De Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, daar zijn we weer. Nou, ik dacht... Waar slaat dat nou op? Nou, omdat er boven mijn uh, draaiboek staat... aflevering 1664. Ja, dan ben je wel heel oud. Ja, ja. goed. Nou, wat gaan we doen? Uh, we gaan het hebben zometeen om negen uur over... ja, dat voetbal. Iedereen houdt zich er al mee bezig. Hè? Gelukkig valt het voor Nederland mee. Maar dat vele vliegen voor die ploegen... dat is wel degelijk een probleem... door die slechte lucht die er in vliegtuigen hangt. Daarna gaan we het hebben over Frankrijk. Daar gaat het economisch helemaal niet goed mee. Is dat echt de zieke man van Europa... met alle gevaren van dien. Naar aanleiding van al die necrologieën over Mandela... gaan we het hebben over het fenomeen necrologie. Hoe schrijf je een goede? En een pleidooi voor mensenrechten van... Om tien uur komt Sylvia Witteman naar aanleiding van de film Soof. Een Schillen komt vertellen over een hele oude meteoriet. En als laatste gast Francine Huben over het fenomeen De Nieuwe Bibliotheek. Een ware cultuurtempel is dat tegenwoordig. Zometeen de rekentoets, wat is daar toch allemaal mis mee? Maar we beginnen met een vrolijk bericht. Ja, ja. Nou, in het jaar... 2050 zullen er naar verwachting 135 miljoen mensen aan dementie lijden, van wie 16 miljoen in West-Europa. Dat blijkt uit de studie van de organisatie Alzheimer Disease International. De studie wordt gepubliceerd vlak voor de start van een G8-top over dementie en dat is volgende week in Londen. Het aantal personen dus dat wereldwijd aan de ziekte leidt is de laatste drie jaar al gestegen naar 44 miljoen mensen. En daarom is het volgende deskundige van essentieel belang dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van dementie en prioriteit gaat maken. Of dat ook gaat gebeuren, vraag we aan Marco Blom... directeur onderzoek en beleid bij Alzheimer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, die cijfers zijn alarmerend genoeg, toch of niet? Je ja, zijn je bijna niet je voor te stellen hoe, hoeveel mensen dat betreft. Maar nee. het is inderdaad heel alarmerend. Ja. Is, is er echt sprake van een explosie? Constateert u dat ook? Ja, dat is iets wat we enkel al jarenlang met elkaar weten. En, en de cijfers die nu opnieuw geactualiseerd zijn, eh, laten we nog een keer zien. Er zijn eigenlijk weer nog sterkere stijgingen laten zien dan we tien jaar geleden dachten. Dat komt door de vergrijzing. We worden met z'n allen ouder. Ja. En van alle ouderen worden we ook nog eens... Heel oud. Ja. En daar zit met name het probleem. Maar geldt dat niet speciaal voor de westerse landen... dat wij zo heel oud worden? In andere ja. landen geldt dat minder. En toch stijgt daar die dementie. Ja, maar je ziet dat het bij ons zeg, al een tijdje aan de gang is. Dus vanaf 1990 zie je eigenlijk al die stijging van die vergrijzing. Ons hoogtepunt, als je dat zo mag noemen, zit in 2040. En De andere landen, zeg maar in de middelinkomende countries... en de mm. laaginkomen landen, die lopen achter ons aan en die gaan het hoogtepunt in 2050 bereiken. Het mm. probleem is, daar wonen natuurlijk wel heel veel mensen. Dus je moet je voorstellen, een land als India krijgt in 2040 15 miljoen patiënten. En maar er zijn nu niet zoveel dementiepatiënten? Die zijn er patiënt. nu nog niet. Omdat ze daar nog niet zo oud worden? Ja, dus mensen worden daar nog net even wat minder oud... dan in de westerse landen, zeg maar. En ook niet de echt hoge leeftijd bereiken ze daar. Nou ja. En dan, eh... Maar dan is er dus geen kruid tegen gewassen? Nou, dat denken we dat, dat niet. Uh, als je niks doet, is er geen kruid tegen gewassen. Uh, dan zal je uiteindelijk moeten zorgen dat je gezondheidszorg... en, en iedereen die daarmee te maken heeft in de omgeving, dat aan kan. Maar we denken dat de oplossing ligt in wetenschappelijk onderzoek. Net zoals we dat bij andere ziektes hebben gezien. Hè? Met kanker en met aids zie je dat wetenschappelijk onderzoek... uiteindelijk toch een oplossing moet gaan bieden. En dat kan tweeënlij zijn. Dat kan zijn dat we voorkomen dat mensen dementie krijgen... Moet je denken aan het uitstellen van, van risicofactoren als diabetes, hart- en vaatziekten uh, en dat soort zaken. Uh, of we moeten een genezing vinden. En voor beide is veel onderzoek nodig. Is dat rechtstreeks gerelateerd dan, diabetes en hart ja, als, en vaatziekten? Als je een aantal factoren hebt, waaronder bijvoorbeeld diabetes en vaatleider, dan heb je een ja. iets groter risico uh, op het krijgen van dementie. Wat in de praktijk betekent dat je het niet op je 72 ste krijgt, maar bijvoorbeeld op je 70 ste Dus ja. dan komt de ziekte eerder naar je toe. Hoe komt dat? Ja, daar moeten we dus onderzoek naar doen. Waarom zijn er nou mensen met diabetes net even gevoeliger... voor die ziekte dan mensen zonder diabetes? Dat weten we niet. Al, dat weten we nog onvoldoende. We zien wel een, een samenhang. Je ziet ook wel dat, dat de ziekte dan net even wat anders eruit ziet. Maar hoe dat precies werkt, dat weten we niet. Want aan dementie ga je niet dood. Nou, uiteindelijk wel. Oh. Als uh, zeg maar, de ziekte duurt 10, 12, soms wel 15 jaar. Uiteindelijk ga je ook aan de ziekte dood. Ja? Dan, dan tast de ziekte ook de vitale hersenfuncties aan. Dus gemeen, gaan en, mensen toch, uh, overlijden mensen dan op een of andere manier? Meestal aan longontstekingen? Ja, meestal aan bijkomende zaken. Dus ja. mensen aan longontstekingen, old man's friend zeggen ze altijd. Uh, ja, daar, daar ga je dan uiteindelijk eerder aan dood. Of een hartziekte, of kanker, of een andere ziekte. Alzheimer, is dat de meest voorkomende vorm van dementie? Of, of... Ja. Ja. En wat heb je dan nog meer? Um, ziekte op basis van vasculaire problematiek. Je hebt uh, vormen van... Vaatlijden. Vaatlijden, ja. En Je hebt uh, ziektes die met name in het voorste deel van de hersenen afspelen. Dat is frontaal kwap dementie. Dat heeft ook een iets wat eigenaardiger verloop. Maar er zijn uiteindelijk 40, 50 verschillende oorzaken Zoveel? voor dementie. Ja. En Maar Alzheimer is de grootste? Alzheimer is de grootste. Er wordt in de volksmond dan ook vaak door elkaar heen gebruikt. Dus 60, ja. 70 procent van de mensen ja. heeft Alzheimer. Ja. Ja. En dat is dus ook de meest bekende vorm van dementie. En betekent dat ook dat het onderzoek waar u het zo even over had... zich voornamelijk richt op dat Alzheimer... Ja, het grootste deel van het onderzoek zit in het onderzoek... naar hoe ontstaat precies die ziekte van Alzheimer. En, en hoe kun je dat dan uiteindelijk behandelen. In de hoop natuurlijk dat je daarmee ook de andere ziektes... Uh, uiteindelijk ook kan helpen. Volgende week een top in Londen. Ja. Wat moet daar gebeuren? Nou, het is natuurlijk, uh, we schrijven volgens mij geschiedenis... omdat voor het eerst uh, in de geschiedenis wordt er gesproken op de G8... Uh, over dementie. Wat dus aangeeft dat het een ziekte is met een ongelooflijke economische impact. De gezondheidszorg kost heel veel geld. Oh. Maar het kost ook heel veel geld omdat deze mensen uit het arbeidsproces gaan. Maar ook de mantelzorgers die zorgen voor deze mensen, zijn vaak kinderen... die moeten een baan combineren met de zorg voor deze patiënten. En dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. Dus je ziet dat de kosten van de gezondheidszorg... zijn bijvoorbeeld in Nederland 3, zoveel miljard... Maar als je die latente ziektekosten erbij rekent... dan kom je eigenlijk op het dubbele. Dus de, het is een gigantisch dus de, probleem. Dus de, de prioriteit van de bestrijding heeft eigenlijk een economische oorzaak? Ik denk de, de belang wat de G8 er nu aan hecht... dat zit echt puur vanuit de economie. Ja, en hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen... Um, dat is denk ik een lange weg. Ik denk niet dat het aan onze organisatie als een beneden precies ligt. Nee, uh, ja, het komt goed uit. Nou, het is wereldwijd natuurlijk iets waar we met z'n allen nationaal aan werken. We hebben in Nederland de Deltaplan dementie... met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn afgesproken. Dat is ook uiteindelijk het resultaat van goed laten zien wat de ziekte is. Wat er op ons afkomt. En dat we met z'n allen wetenschappelijk onderzoek nodig hebben. En dat is wereldwijd. Dat delen we met z'n allen. In die zin. Je, je kan voor Nederland al voorspellen, maar voor de uh, wereld dus kennelijk nog veel beter... dat in ieder geval verzorgingstehuizen, als die al bestaan... Uh, nou ja, totaal alleen al met deze aanwas volledig verstopt raken, toch? Ja, want het, is, zeg maar het probleem is enerzijds dat het aantal mensen met dementie uh, heel erg stijgt. Het andere probleem is, dat heet dan de ontgroening... dat we minder mensen hebben die op jongere leeftijd dan zijn, relatief. Dus we hebben ook minder mensen die kunnen werken in de gezondheidszorg. Dus eigenlijk zou je straks iedereen die van de school afkomt... op moeten leiden voor de gezondheidszorg. Ja, dat is lekker. Omdat we anders die mensen niet kunnen verzorgen. Goed idee. Nou, dat, Het lijkt me op zich een goed idee, maar ook ja. onuitvoerbaar. Ja. En daar moeten we dus niet van hebben. We nee, moeten zorgen dat we andere vormen van zorg krijgen. En hoe, hoe, hoe, in welke richting wordt er dan gedacht? Robots? Nee, robots niet. Dat is, dat is een beetje, maar wel domotica, wel techniek. Maar vooral ook, denk ik, andere zorgvormen. Dus minder verpleeghuizen maken waar je min of meer een één-op-één begeleiding hebt tussen medewerkers en, uh, en patiënten. Maar veel meer proberen mensen thuis uh, op te vangen, waar je met één verpleegkundige met meerdere patiënten kan begeleiden. Maar goed, de prioriteit ligt waarschijnlijk op dit ogenblik nog even gewoon bij het begin van de keten, namelijk de ontstaansgeschiedenis enzovoort, of niet? Ja, wat, je, wat mensen met dementie en maltenzoos wel uh, waar zij een groot probleem mee hebben, is dat ze heel lang rondlopen met de ziekte zonder te weten wat er aan de hand is. Ja. Dus je ziet dat uh, de ziekte kent vele, vele problemen, maar het probleem aan de voorkant wordt door mensen heel erg eh, groot, groot gevonden. Want Hoe je zult maar een, een jaar probleem lang. Aan de voorkant? Ja, dus dat je rondloopt met klachten, maar niet zeker weet wat het is. Oh. Um, zeker voor bij jonge mensen, dan denk je eerst van die mensen, die zijn depressief, hebben last op het werk. Vergeet af Ja, maar soms is dat niet het eerste wat je ziet. En <tie> die mensen hebben dus veel problemen om dan te weten wat er aan de hand is. Dat, en dat is kan een jaar duren, anderhalf jaar. U hebt het over jonge mensen, dus dementie, ja, precox waarschijnlijk. Dus dat je dus niet. Nu denken we bij dementie mensen die nou, minstens boven de tachtig zijn, tenminste. Ja. Maar het o komt ook voor als je jonger ja. bent. Ja. Ja, dus. Hoe wordt het op dit moment eigenlijk behandeld? Want u zegt we moeten ook veel onderzoek doen. Maar hoe, hoe, wat, wat wat wat Ja, de, de behandeling bestaat nu uh, vaak uit goede voorlichting, goede instructie. En vooral goed zorgen voor de mantelzorg, zodat ja, die het langer volhoudt. Er zijn wel wat geneesmiddelen uh, bekeken. Be Beschikbaar, maar die vertragen alleen de ziekte een weinig. En die werken ook niet bij iedereen. Dus eh, als je het, zeg maar, behandelaars, specialisten vraagt, dan zouden die natuurlijk graag de beschikking hebben over een echt werkend geneesmiddel. En daar is zelfs geen zicht op, op dat moment? Nee, we hebben de afgelopen periode zoveel onderzoek gedaan. Dat, is, dat is niet, heeft niet geleid tot uiteindelijk geneesmiddelen die, die doeltreffend zijn. Er wordt wel veel in geïnvesteerd. maar Wanneer en, en voor welke ziekte dat precies gaat gelden, dat weten we niet. Ik begreep dat Frankrijk 1,6 miljard uittrok voor onderzoek, puur. wat doen wij in Nederland eraan? Nou, we hebben net het de deltaplan dementie zijn we gestart. Daar oh. heeft de overheid. Heeft Klinkt een, leuk, maar wat is het? 20 miljoen, schat ik. Nee, 32,5 miljoen. Nou ja, ze precies. Voor jaar precies. Vergeleken met die 1,6. Ja. Ja, het is relatief weinig. Aan de andere kant, in vergelijking met het onderzoek wat we nu hebben, het geld daarvoor beschikbaar in Nederland, is dit echt een grote stap geweest van de overheid? Uh -huh. We hebben als Alzom Nederland gezegd: wij gaan ons inspannen om daar ook nog eens 12,5 miljoen bij te vinden. Ja, wat met een met, uh, collectebus de deur langs? Collectibus hebben we net gehad, maar ook uh, uh, mensen kunnen ons één op één steunen op allerlei manieren. Ja, maar ja. dit klinkt wel, u heeft net de, de, de schaal en ook de ernst van de situatie geschetst. Dan, dan is het toch een beetje merkwaardig dat je in regenachtig weer gewoon is dat je mensen met een collectbus langs de straat stuurt en denkt dat het wel beter wordt. Nee, dat zal het, dat, zo werkt het ook niet, denk ik. Maar ik denk wel dat als elke Alzheimer-organisatie... en ook elke overheid zich zou investeren in wetenschappelijk onderzoek... Het onderzoek is natuurlijk iets wat voor, voornamelijk internationaal gebeurt. Je ziet natuurlijk heel veel samenwerking tussen onderzoekers. Uh, binnen Europa is er ook een groot onderzoeksprogramma... waar Nederland aan deelneemt. Door het alle bij elkaar te zetten en die inspanningen uh, samen te doen... heb je wel meer zicht op een oplossing. Uh, het onderzoek heeft zich lange tijd gericht op... Uh... Plaks, die, die onderlinge zenuwcontacten ja, in de hersenen doorsnijden. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Nu zijn die plaks wel een kenmerk, maar niet de oorzaak waarschijnlijk. Klopt dat? Nou, dat is precies. In die vraag zit heel veel onderzoek verborgen. Uh, we hebben lang gedacht dat neurofibulaire tangels en plaks. inderdaad. in de oorzakenreeks van Alzheimer een grote rol spelen. Dat is eigenlijk nog niet zo duidelijk. Er spelen ook dingen als uh, de ontwikkeling van synapsen. Wat uh, zijn rol. dat? Ja, dat zijn de. Dan ja, wordt het ingewikkeld. Nou ja, maar goed. De zenuwcellen. De zenuwcellen in, ja, we in de hersenen en praten met elkaar. Dat doen ze eigenlijk via de uiteind. dat zijn de synapsen. Daar worden stofjes uh, overgedragen, ja, ja. hormonen. Nou, het blijkt nu dat die hele synapsgroei, die hele synapsontwikkeling ook een rol speelt bij dementie. Nou, zo zijn er meer factoren. Uh, en langzaamaan zijn we die puzzel aan het leggen. Heb je het idee dat hoe eerder je dementie vaststelt, hoe beter het te behandelen is? zal zijn of is. Ja, dat, dat weten we eigenlijk wel zeker. Uh, dat zie je eigenlijk wereldwijd bij allerlei ziektes. Hoe eerder je ziektes uh, te pakken hebt... hoe beter de behandelingen vaak aanslaan. Maar het is ook in de praktijk wat mensen willen. Heel veel mensen zeggen... had ik het maar eerder geweten dan. En dan had ik me beter ja, ja. kunnen voorbereiden. Hadden we samen dingen kunnen doen. Maar u noemde, hadden we nog dit, hadden nog dat. Ja. U noemt het nou behandelen... maar ik begrijp eigenlijk de, de rest van het verhaal dat het eigenlijk niet te behandelen is. Ja. Dus het, het, het is precies. Het is dus niet anders dan gewoon het maar even uitstellen. Ja, maar behandeling is niet alleen medisch behandelen... maar het is ook uh, um, bijvoorbeeld psychosociale interventies plegen... Ja, ja. dat rampen ver, vermeden ja, worden. Ja, mensen goed begeleiden in de ziekte... goed informeren over wat gaat me te wachten staan. Uh, wat doe ik als dit gebeurt, wat doe ik als dat ja. gebeurt. Zijn uh, leefstijl, dat zal ongetwijfeld, dat heeft u natuurlijk al een beetje aangegeven... maar ook eten enzovoort, zijn dit soort dingen van belang... Of moet dat ook allemaal nog onderzocht worden? Nou, wat, een van de dingen die we wel weten is dat bewegen, zowel zeg maar, mentaal bewegen als, ik het zo mag zeggen, als fysiek oh. bewegen, is ook een beschermende factor. Dus mensen die, die altijd al veel aan sport doen oh. eh, en zich inspannen, dus het bekende elke dag wandelen, eh, zeg maar zeggen, dat is toch beschermend. Oh. Dus Hoe weten we... we dat eigenlijk? Ja, Dat hebben we uit, uit groot onderzoek naar voren weten te halen. Dan zie je dus dat mensen die een bewegingspatroon hebben al lang, in vergelijking met grote groepen mensen die dat niet doen, dat die mensen toch iets later uh, die dementie krijgen. En voedsel, er is natuurlijk een hoop gedoe Ja, een dieet wordt vaak als beschermend uh, gevonden. Nou is dat ingewikkeld, dat is een samenstelsel van allerlei andere factoren. Olijfolie is en rode wijn, denk ik Ja, dan. als je er één ding uithaalt, gaat het niet lukken, denk ik. Uh, het is vaak, dat is, wat je zegt, het is een leefstijl. Dus je moet dan ook gewoon, uh, überhaupt denk ik, goed op je eten letten, goede ingrediënten. Vaak is dat ook een uh, combinatie met ook goed bewegen. Maar dat want dat er zo. is een heel populair boek op dit moment van die Chris Verburg. He. De voedselstandloper staat al heel lang in de top ja. 10 of wat dan ook. En die zegt echt, echt uh, door een speciaal dieet te volgen kun je veroudering tegengaan. Nou, dat heeft ook met dementie te maken. Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Uh, ja. Maar <lacht> ik denk dat het vooral is... Kijk, want met een goede leefstijl kan je bijvoorbeeld ook hart- en vaatziekten... Uh, proberen te voorkomen, kan mm -hmm. je ook diabetes aanpakken. En omdat dementie vaak achteraan de keten zit, van en veroudering, en hart- en vaatziekten, en diabetes, en de, als je al die andere factoren aanpakt, mm -hmm. zul je uiteindelijk ook resultaat vinden, en minder mensen met dementie krijgen. Het is niet een losse ziekte dus, hè? Nee. nee. Voelt u zich bekeken bij de lunch, als u een koket neemt? Ah, doe ik dat niet? <lacht> uh, maar het is, nee, het is wel een goede vraag. want uh, Ik heb wel eens aan wetenschappers gevraagd die dan zeggen... wat moet je nou doen, wetenschappelijk gezien, om dementie te voorkomen? Dan zijn ze vaak nog wel sceptisch. Van, ja, je zou eigenlijk dit, maar we weten het nog niet helemaal zeker. Als je op de man af dan gaat vragen, en wat doet hij nou zelf? Dan blijken deze mensen fanatiek te sporten... ongelooflijk goed op hun gewicht te letten, goed te eten... Dus die zijn, zelf hebben ze al wel de conclusie getrokken. We gaan daar eens wat aan doen. Ja. Maar wetenschappelijk gezien zijn we nog een beetje aan het zoeken. Okay. Dus maar dik zijn er ook mee? Obesitas, te zeg maar op, vooral op wat jongere leeftijd geeft uiteindelijk ook een risico op. Dan kan je je voorstellen dat obesitas ook betekent eh, dat je minder beweegt en dat soort zaken. Dus die dingen komen niet alleen. Nou, volgens mij heeft u een, een bloeiend vakgebied in ieder geval. Zeker, ja. ja. Hartelijk dank. We spraken met Marco Blon van Alzheimer Nederland. Het ging dus over de exponentiële groei van het aantal mensen met dementie in de komende decennia. Hartelijk dank voor uw komst. De rekentoets die vanaf dit schooljaren verplicht wordt afgenomen in het voortgezet onderwijs is een flop. Dat is de vrijwel unanieme conclusie van de groep deskundigen die er deze week zijn licht over liet schijnen in de Tweede Kamer. De toets werd in 2010 ingevoerd omdat Nederlandse leerlingen tekort bleken te schieten in vaardigheden als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De resultaten tot nu toe zijn Bedroevend op het VMBO en de HAVO slaagt zo'n 70% van de, procent van de leerlingen niet voor deze toets. Hoe moet het nu verder? Nou, help ons eens even, Jan van der Kraats. Goedemorgen. Goedemorgen. Emeritus hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. U zegt zelf, absurd en gekunsteld van die rekentoets. Nou, le leg eens uit waarom. Of geef eens een voorbeeld misschien... Ja, uh, nou, de, in de eerste plaats, dus die rekentoets, dat is geen rekentoets. Dat moet misschien even van tevoren gezegd worden. Het is een rekenmachine toets. Het overgrote deel van de opgave mag met een rekenmachine worden gemaakt. En dat uh, zal de meeste mensen als zeer vreemd voorkomen. En dat is het ook. Uh, dus het toetst niet wat het moet toetsen. En uh, in de tweede plaats, het lost geen problemen op. Juist daardoor ook. Uh, het maakt de problemen alleen maar erger. En je kunt je effectief niet goed erop voorbereiden. Want die sommetjes die bedacht zijn... en dan moet je, je indenken dat ze 60 sommen in twee uur moeten oplossen. En dat zal ietsje worden teruggebracht... maar blijft nog steeds een enorm aantal sommen. En die sommen die zijn voor een groot deel heel erg ingewikkeld... met hele verhalen erbij. En die verhalen die zijn vaak helemaal niet goed doordacht... Wie heeft die rekentoets dan gemaakt? Ja, daar is een commissie voor. Ja. Maar zijn dat van die, van, die, van die... Mag ik nog even een voorbeeldje geven? Ja, zullen we een voorbeeld geven? Ja. Nou, een van de sommen uit de, voorbe... de voorbeeldrekentoets. Er is een voorbeeldrekentoets bekendgemaakt. En die sommen heb ik allemaal gemaakt. En allemaal van commentaar voorzien. En een van die sommetjes gaat over een zwembad. En dan zie je een foto van een zwembad. En daaronder staan de afmetingen van dat zwembad in meters... En daar moet je dan wat mee doen. In de eerste plaats moet je de inhoud uh, berekenen. Nou, dat is zoveel uh, kubieke meter. Dan moet je kijken hoeveel liter dat is. Dan moet je dus weten dat een kubieke meter duizend liter is. Goed, dat is allemaal heel keurig dat uh, dat, dat getoetst wordt. Want dat is inderdaad, uh, dat hoort bij het rekenen. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan uh, staat erbij dat ze het leeg gaan pompen. En dat ze een pomp hebben die 120 liter per minuut pompt. Ja. En uh, dan wordt er dus gevraagd, uh, ja eigenlijk indirect van hoe lang gaat dat dan duren in minuten? Nou, dat is een volgend sommetje, een deelsommetje, kan je ook nog wel doen. Uh, maar dan zijn we er nog steeds niet. Want dan staat erbij, ja, dat pompen dat moet voor 10 uur s'avonds afgelopen zijn. En uh, dan staan er vier keuzevragen. Mag ik dan uiterlijk beginnen om 17.20 of om 17.40 of om 18.20 of om 8.40? Ik vind het tot nu toe leuk... Het, het is leuk, maar je moet dat dus tot je deur, laten doordringen. En dan bovendien dat allemaal binnen die korte tijd uh, berekenen. En in totaal is er maar één punt hiermee te verdienen. Dus als je bij al die deelberekeningen ergens één foutje maakt... dan, uh, ja, dan is het jammer. Dan U vindt het dus eigenlijk te moeilijk, begrijp ik. Dit is veel te gecompliceerd, maar daarnaast... Ja, het is realistisch rekenen... Maar wie, wie verzint zoiets? Je zet die pomp aan en als het tien uur is, dan zet je hem uit. Als het wel wat ja, nog niet leeg is. Ja, zo dus is het. Uh, nee, maar ja, vroeger waren het altijd van die sommen. Dan ging er ging een trein van A naar B en een van B naar A. En de, de ene ging zo hard en de andere ging zo hard. En hoe lang? Ja, nou nou dat, ja. dat is precies hetzelfde. Want ja, precies. Dat, dat zijn ook hele vervelende sommen. Maar wat ze gewoon moeten toetsen is: kunnen die kinderen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen? Maar dat is toch veel essentiëler dat dat Daar gaat het om. En het grappige is dat bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer... toen hebben de Kamerleden daar vragen over gesteld... en toen heeft de staatssecretaris Van Bijsterveld gezegd... ja, we kunnen dat niet uh, als onderdeel van de wiskunde-examens gaan doen. Uh, want dat was dus eerst gevraagd... waarom doe je het niet gewoon bij wiskunde? Dat zou ook de oplossing zijn... Nee, dat kan niet, want bij de wiskunde mag je een grafische rekenmachine gebruiken. En bij de rekentoets, daar mag je geen rekenmachine gebruiken. Dat moet gewoon met het kopie gedaan worden. En dat vonden die Kamerleden wel een goed argument. En wat krijgen we nu? Een rekentoets waarbij je vrijwel bij alle opgaven een rekenmachine mag Dus worden. u zou het eigenlijk beter vinden als er werd gewoon gezegd zonder rekenmachine... van uh, wat is 56 x 398? Ja, precies, een, een van de dingen. Of een, een deelsom of iets met het uh, metrieke stelsel omrekenen van maat of iets van omrekenen van valuta... of uh, allemaal sommetjes die gewoon met de hand gedaan kunnen worden. Afgelopen donderdag was er hier een hoorzitting over hè, in de Tweede uh, Kamer. Want ja, het houdt de woed... gemoederen flink bezig. U was erbij. Uh, woensdag was het. Donderdag was Sinterklaas. Oh, afgelopen woensdag. Oké, neem me niet kwalijk. En wat, wat, wat hebt u gezegd? Nou, precies Dezelfde. deze dingen. En, wat zei, en hoe reageerde de staatssecretaris? Die was er niet, want het was een uh, hoorzitting nou, van de Tweede Kamer. Die declaratie, oh, okay. declaraties dat, te dat maken een, in het na te een van, een van zijn ambtenaren zat geïnteresseerd te luisteren. Ja. En toen? Maar en de, de, de Kamerleden die vonden dit allemaal uh, tamelijk schokkend. En het was eigenlijk de bedoeling dat het debat hierover zou worden afgerond... Maar dat is nu uitgesteld. De Kamer gaat opnieuw met staatssecretaris Dekker hierover praten. Meneer Van der Kraats, vindt men het nou eigenlijk gewoon ouderwets... Dat, uh, dat je een staardeling kan maken? Of dat je gewoon uh, zes getallen bij elkaar op kan tellen... en dat het ook nog de goede uitkomst uh, kan ja, krijgen? Ja, dat, dat is dus het argument van veel mensen. Ja, maar we hebben tegenwoordig toch rekenmachines... Maar ja, nu blijkt, ook met rekenmachines kunnen de kinderen het niet. En dat zijn ook de klachten uit de maatschappij. En waarom uit kunnen het ze dat gezet... dan niet? Da da ze weten de voor- en de achterkant van een rekenmachine niet. Jawel, maar ze weten niet wat ze ermee moeten doen. Ze weten niet welke berekening ze moeten invoeren en hoe ze dat gaan doen. Maar dat kunnen. weet u toch niet. U ja, kunt het toch al... Dat is de praktijk. En het gaat hier over middelbare schoolleerlingen? Het gaat hier over het hele voortgezet over de onderwijs. Hè? En de klachten die komen uit uh, het hoger onderwijs... maar die komen ook uit de maatschappij. Uh, en, en die zitten allemaal op het gebied van... ja maar de eenvoudigste dingen kunnen zien. Want uiteindelijk dat optellen en aftrekken... dat is één kant van de zaak. Ja. Het leert je natuurlijk ook gewoon simpelweg redeneren, toch? Ja, maar moet je dat in een rekentoets doen? Redeneren, dat is natuurlijk heel nee, goed. Maar, maar als, als je het wel kan... In ja, natuurlijk. Dat, maar dat, het is ook een intelligentie <kwijnt> geworden... Want de VBO'ers kunnen het wel, de HV's kunnen het al niet... en de VMBO'ers kunnen het ook niet. Die, dat wil zeggen, kunnen het niet, die, die, die slagen niet voor deze rekentoetsen. Ja. Terwijl wanneer je op die uh, schoolsoorten het goed zou afstemmen... en destijds is er een commissie geweest... die daar doorlopende leerlijnen en referentieniveaus heeft vastgesteld... als je dat volgens die referentieniveaus allemaal zou uh, vaststellen... dan zou het allemaal... Hopelijk wel goed gaan. Wat gebeurt maar goed, er, er als je dan niet voor slaagt voor die rekentoets? Ja, dat is dan dramatisch. Niet? Vanaf te 2016 uh, telt dat cijfer voor die rekentoets mee in de zak-slaagregeling. En als je een vier of lager hebt, ben je gezakt voor je eindexamen. En wat, als je een wat, vijf je, hebt, wat je ook verder je ook hebt. hebt. En als je een vijf hebt en je hebt nog een andere wow. vijf, dan ben je ook gezakt. Dat is fors. En wanneer dus dit nu al zou zijn ingevoerd, dan zouden er duizenden leerlingen gezakt zijn voor een eindexamen. Maar u denkt als ze die rekentoets op een andere manier zouden indelen, dus niet met al die verhalen eromheen, en gewoon uit de kopie, u denkt dat het dan beter zou gaan? Ja, dat, dat zou zeker beter gaan. Maar eigenlijk moet je het probleem anders aanpakken. En een van de deskundigen, professor Jan-Karel Lenstra, heeft dat ook tijdens die hoorzitting gezegd. En daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, je moet eerst kijken als ze van de basisschool komen. Kunnen ze dan rekenen? Dat kun je eenvoudig toetsen. Als dat nog niet op orde is... dan moet je dat in de eerste en in de tweede klas bijspijkeren... en dat tijdens, gewoon tijdens de wiskundelessen. Ja. En maak dan eenvoudige toetsjes waarmee je dat aftoetst... En daar moet het gewoon afgehandeld worden in de onderbouw... maar niet als onderdeel van het eindexamen. Dat is absurd. De hoeveelheid stof van de rekentoets... dat is laten we zeggen 10% van de hoeveelheid stof... van de andere kernvakken, wiskunde, Nederlands en, en Engels. Maar het, het telt even zwaar mee. Ja. Toch kwam Nederland nog wel goed uit een onderzoek, het PISA-onderzoek. Dat is driejaarlijks ja. wereldwijd... naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren. Finland is het beste, maar Nederland... Nou, als je, was, zelfs in Finland Wiskunde beetje, beter, ja. Ja, ja, ja. Hoe kan dat, hoe kan, dat kan dan weer niet? Kunt u dat nog even heel kort verklaren? Ja, dat, dat komt ook door die aard van deze toets. Die PISA-toets is blijkbaar beter dan deze toets. Want deze toets deugt absoluut niet. En daar zijn alle deskundigen het over eens. Oké. Okay. Er, er wordt niet getoetst wat ze moeten toetsen. Ja. Het is niet in overeenstemming met die referentieniveaus... En uh, ja, het, het moet van tafel. Daarmee ben ik ook mijn uh, verhaal in de Kamer geëindigd. Nou goed, van tafel. terwijl ik denk als je de jong goed leert rekenen... is het misschien uh, ook uh, zo dat je dan niet zo gauw ment wordt. Het is ook best nou, eens een ook nog... Daar laten we dat in hopen, want dan <laughs> zou ik geen risico lopen. Maar aan de andere kant, uh, nee. <laughs> Hartelijk dank. Emilië, het is Jan van der Kraats... ging dus over de magere resultaten die gehaald zijn met die rekentoets. En wat er ook mee mis is. Dank u wel voor de komst. Sport op radio 1. Vanavond om 7 uur de eerdere divisie. Ajax Nacht. Je schiet erin. Het is 1-0 voor Ajax. AZ Ventes. En heeft de bal nu weer in bezit. En kan nu met de voorzet komen. RKC kan buur. Dus schiet het er zacht in. Gaat de bal op de paal. En op kwart voor 9, PSV Vitesse. Van voor. De gaat die neest. Ja! Toch. En ook het BK Handbal Nederland Dominicaanse Republiek. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.